De Schotse schrijver Philip Kerr is op 62-jarige leeftijd overleden. Kerr schreef een reeks historische thrillers, onder meer over de Tweede Wereldoorlog. Ook is hij de auteur van de kinderboekenserie Kinderen van de Lamp.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFN. ZFN. Met nu Zandvoort op zaterdag. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location Bloodshot as. bent het 6 over 2. Zo een hele goede middag. En welkom bij Zovord op zaterdag. Rita Ora als eerste na het nieuws en weer van twee uh, uur. En we zijn er weer in de studio. Goedemiddag, Albert, -Jan, en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, luisteraars, kijkers niet te vergeten. En uh, ja, Rob, we zijn er weer. Ja, heerlijk. Ja, het is een beetje een grijze dag, maar het is ideaal wandel weer. Hè? Dat Heb dacht ik. Uh, ik. Uit, de, uit de reacties al uh, vernomen. Want ja, dus vandaag staat natuurlijk alles in, in het kader. Het heel Zandvoort staat op zijn kop. Met name voor de 30 van Zandvoort. En daarover verder in het programma natuurlijk veel en veel meer. In dat kader gaan we trouwens om kwart over vier met een van de deelnemers bellen. Die de tocht, der tochten bijna, mag ik wel zeggen, dan heeft volbracht. En hij is eigenlijk een, steeds een terugkerend persoon in ons programma tijdens de 30 van Zandvoort. Want hij doet elke half vele jaren mee en komt elk jaar weer terug om aan dat evenement mee te doen. Maar daarover om kwart over vier meer. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. en Er zijn weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ook het weerbericht, en dat is natuurlijk ook belangrijk voor vandaag... en voor morgen tijdens de, de diverse evenementen. Uh, blijft het zo, wordt het beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ook het dier van de week ontbreekt vandaag niet. En vorige week hadden we Pebbles in de uitzending. En Pebbles is gereserveerd. Hé, hey, dat ja, is dus mooi. Dit heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een thuis gevonden. Dus hij is heel op zoek gegaan naar een andere dier van de week. En deze week luistert hij naar de naam Benno. Het gedicht van de dag ontbreekt ook niet. Nu zijn er liggende meerdere klaar. Eén gaat over Max. Want morgen is natuurlijk weer de eerste Formule 1 race in Australië. Uh, en uh, dat begint dus ook allemaal weer. En natuurlijk ook nog. we hebben nog dicht liggen dat het over wandelen gaat. Ook wel toepasselijk. Dus ik zou zeggen Rob, jij mag uh, kiezen vandaag. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we gaan, er wordt ook gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen VVA de Spartaan. En daar is voor ons aanwezig uh, onze verslaggever Joop van es. De wedstrijd begint om drie uur. Dus we gaan om tien over drie voor de eerste keer schakelen met Joop van es. Verder natuurlijk Formule 1 nieuws. Dus we kijken terug op de kwalificatie en we kijken even vooruit op de race van morgen. Verder nog sport kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En we gaan heel veel wandelen natuurlijk vanmiddag tussen twee en vijf uur. zelf voor alle wandelaars vandaag in Zandvoort de 30 van Zandvoort. Jawel, hij is in uh, volle gang op dit moment en heel veel gezelligheid in het centrum. Wat de 30 inhoudt, dat hoor je dadelijk van Albert Jan. deze muziek uit je koptelefoon gaat het wandelen weer een stuk lekkerder he? Heerlijk. Jorda Havana, de single van Camila Cabello. Een groot hit van dit moment. En ook terug te vinden in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Nou, de 30 van Zandvoort vandaag in volle gang. 8000 deelnemers. En wat houdt het nou precies in de 30 van Zandvoort? Ja, de, de 30 van Zandvoort ja, vormt eigenlijk de aftrap van dit sportieve weekend in Zandvoort. En dat werd vanmorgen begonnen om 8 uur door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement van de Champion de 30 van Zandvoort. Al het unieke van onze badplaats en de directe omgeving komen samen in dit afwisselende route van 30 kilometer. Ze starten de wandeling op het circuit Zandvoort en wandelen daarna door over het Noordzeestrand, door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en langs de ruïne van Brederode en het landgoed Duin- en Kruisberg. Toch iets minder kilometers maken kon ook... want toen, daarvoor koos men voor de 18 kilometer... met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. En uh, je finisht in de gezellige dorpskern van Zandvoort... waar je natuurlijk na afloop van je prestatie... op een, een van de tele-rasjes en restaurantjes... kan bijkomen van de 30 van Zandvoort. Ja, en straks om uh, kwart over vier gaan we deelnemen bellen. Ja, we gaan... Eens even kijken hoe hij uh, er uh, doorheen is gekomen vandaag. Ik ben benieuwd. Ik ook. Hou je radio lekker op, zie je van weer eens terug te horen, de Time Bandits en I'm Specialized in You. Ja, zo dadelijk krijg je het avondsnieuws in het kort. En volgens mij gaat het over de verkiezingen, want uh, ja, afgelopen week stond natuurlijk geheel in het teken van de verkiezingen. De gemeenteraad is weer uh, vastgesteld voor de komende vier jaar. Daarover straks meer, maar is deze van Crowded House...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 Nog maar een paar kilometer te gaan in de 30 van Salvoorts. En dan zie je crowded house in één keer. Don't dream it's over. Ja, daar ben je lekker mee dan. Het is tijd voor het Salvoorts nieuws in het kort. En jij hebt vast en zeker nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat, kijk, als het over politiek gaat, kan het natuurlijk nooit nieuws in het kort zijn. Dat, nee, dat, dat, dat, dat lukt is, niet. Dat is dus, waar, dat uh, is waar. Goed, jij gaf aan dat we het over de politiek zouden hebben. Nou ja, goed, over, in ieder geval over de verkiezingen. Het Zandvoortse electoraat heeft gesproken. De uitslagen van afgelopen woensdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen... waren in meerdere opzichten verrassend te noemen. Zo was de opkomst met 57 de hoogste sinds 1994, want toen was het 60,1 Maar vooral opvallend was dat alle en nu nog zittende partijen... stuk voor stuk procentueel hebben verloren. Ook de oudere partij Zandvoort, die desondanks opnieuw de grootste partij van Zandvoort is. Oudere partij Zandvoort begon de afgelopen raadsperiode met vijf zetels... raakte er onderweg drie kwijt... maar is toch weer de grootste met vier zetels... ondanks een verlies van 6,5%. De VVD eindigde opnieuw als tweede. De liberalen stonden aan het begin van woensdagavond nog op winst... halverwege 100 stemmen op de Oudere partij Zandvoort... maar moesten uiteindelijk toch nog 0,6% inleveren... en kregen 135 stemmen minder... D66 verloor aanvankelijk onverwacht een zetel... maar dankzij een restzetel komen de sociaal-liberalen... waarschijnlijk alsnog op drie zetels uit. Het CDA haalde exact hetzelfde aantal stemmen als in 2014... wat procentueel lager uitpakt, maar behoudt wel zijn twee zetels. Gemeente Belangen-Zandvoort werd bijna in tweeën gehakt. De lokale partij kon niet profiteren van de landelijke trend... en houdt één zetel over. Maaike Koper had voor haar partij meer in gedachten. De PvdA echt blijft opnieuw steken op één zetel. Willem Paap van Sociaal Zandvoort, die zowel in 2010 als in 2014... met een restzetel in de raad kwam, verliest die nu ten gunste van D66. Het scheelt slechts een paar stemmen. En de PVV deed voor het eerst mee in Zandvoort. Met zijn Zandvoortse voorman Marco Deen behaalde de partij van Geert Wilders... bijna 10 van de stemmen en komt met twee zetels in de nieuwe raad. Als goede tweede kwam GroenLinks uit de bus... De partij van lijsttrekker Karim El ghawali komt na een afwezigheid van vier jaar terug in de Zandvoortse gemeenteraad met 7,7% goed voor één zetel. Amsterdam aan zee en queer behaalden allebei te weinig stemmen en komen niet in de nieuwe raad. De bal ligt nu bij Joop Berensen, die de aanzet voor de onderhandelingen voor een nieuw college zal moeten geven. Hij wil in ieder geval inzetten op een breed gedragen raadsakkoord. Dat meldde hij woensdagavond naar de, in de overvolle theater De Krocht waar de gemeente Zandvoort de uitslagenavond had georganiseerd. Hoe hij een nieuw college ziet is vooralsnog niet bekend. D66-voorman Gerard Kuipers pleit voor vier wethouders... maar geeft wel aan dat hij nu niet aan zet is. En tot slot twee kandidaten profiteren van voorkeursstemmen. Op basis van alle stemmen die geteld zijn... is inmiddels bekendgemaakt wie de raadsleden per partij zijn geworden. Op basis van voorkeursstemmen kunnen kandidaten... die op een lagere positie op de kandidatenlijst stonden... alsnog gekozen worden in de raad. Het overkwam Patrick Berg bij Oudere Partij Zandvoort... en Johan van Marlen bij D66. Ook Belinda Geurans schoof een plekje omhoog. Ook al had zij als nummer drie ook in de raad... was ze sowieso al in de raad gekomen... omdat ze op derde op de lijst stond... Maar zij behaalde 265 voorkeurstemmen. Dus ze steeg één plekje. Oké, okay. nou, met, met, met, met stip op twee. Ja, heel <laughs> goed. We feliciteren alle winnaars uiteraard van deze verkiezingen. Zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we luisteren naar Friends, de nieuwe single van Mars Mello en Anne Marie. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends.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 Inside We're just friends, so don't go. Gewoon een lekker deuntje zo op de zaterdagmiddag bij Shitfam. Je hoorde Emory te samen met uh, Mars Bello. En de nieuwe single heet Friends. Precies 1 minuut over half drie, tijd voor het weer voor de komende dagen hier dus op het Het is uh, vandaag over het algemeen bewolkt met zo nu en dan ook wat zon. Het blijft droog en er waait een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. Bij weinig wind daalt het kwik naar een graad of 3 à 4. En morgen zijn er wederom vrij veel wolken, maar soms kan er ook even de zon schijnen. Het blijft over het algemeen droog, maar in de middag kan er heel lokaal zelfs wat motregen vallen. De wind waait zwak uit tot hooguitmatig uit het noorden tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde van ongeveer 10 à 11%. Maandag zijn er flinke perioden met zon en het blijft over het algemeen droog. Toch is een enkele bui niet uitgesloten. De wind waait zwakte uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Dinsdag is het bewolkt en valt er een geruime tijd regen. De temperatuur is, wat laag, is weer lager en stijgt naar een graad of 7. En tot slot woensdag is er kans op smeltende sneeuw. Oh, wat? Ja. En komt de temperatuur nog wat lager uit. De verwachtingen tegen die tijd worden wel onzeker omdat de diverse weermodellen niet op één lijn zitten. Al dus Rico Schreuder. Dus het wordt weer kouder, uh, op het Maar <laughs> ja, die motregen, die, die sneeuw vind ik wel leuk. Au, au, au, au, au. We nou, zullen, je het zullen, zullen, zullen het zien. We zullen het weer voor de komende dagen. Meer weer is te volgen op www.ricoweer.nl En hier is Bruno Mars. And yelling, waking up the rocket, keep, keep up. up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jacked. Keep up. Yeah. Players only. Come on, with your tickets, rings up to the moon. Girls, what y'all? Juist in het CFM weerbericht voor de komende dagen. Wij zijn nog niet van die kou af. Nee. dus toch even volhouden en het wordt vast. En zeker wel uh, in de komende dagen toch een klein beetje lente hier in Zandvoort. Joren, uh, inmiddels alweer oudere uh, oude singel van Bruno Mars. Maar hij blijft leuk. Vandaar ook de rijders, Dat was 24K. Ja, straks in de tweede uur gaan we aandacht besteden aan de voetbalwedstrijd van vandaag. Job Fris is bij de thuiswedstrijd tussen SV Salford en VVA Spartaan. Daarna drieën meer over bij CFM. Maar eerst weer meer muziek. Hier is Colonel Abrams. In de jaren 80 was dit een enorme grote hit. De hit van Colonel Abrams in Traps. Ja, helaas uh, Colonel Abrams uh, enige tijd geleden uh, alweer overleden. Maar deze plaat blijft ons uh, toch echt altijd bijstaan. Ja, aankomende nacht gaat het weer gebeuren. En wie morgenochtend de uh, Grand Prix Formule 1 gaat <lacht> kijken, die uh, mag nog een uurtje extra eerder uh, eigenlijk bed uit. Want de zomertijd gaat in. Ja, vannacht uh, zal de klok een uur vooruit worden gezet. Dan gaat namelijk de zomertijd in. Zomertijd, in België ook vaak zomeruur genoemd... is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden... door de klok een uur vooruit te zetten. Dit wil zeggen de klok een uur voor laten lopen op de standaardtijd... die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt. Kan u het nog volgen? Ja. In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is... terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan... Hierdoor is het s morgens langer donker en blijft het s avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de perioden waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op verlichting en dan wel elektriciteit. Het energiebesparende effect van de zomertijd wordt echter zeer omstreden geacht. De eerste praktische toepassing van zomertijd was door het Duitse keizerrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog vanaf 30 april 1916... De zomertijd werd ook in de bezette gebieden doorgevoerd. Nederland was weliswaar neutraal, maar voerde een dag later, 1 mei, eveneens zomertijd in. Het Verenigd Koninkrijk volgde op 21 mei. Deze eerste zomertijd liep tot 1 oktober 1916. Ongeveer 70 landen ver uh, verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Met andere woorden, hou het simpel. Zet de klok een uur vooruit, voorjaar, vooruit. En dan spreken we elkaar in het najaar wel weer. Zo is het. Nou ja, ja heel veel heel verhaal eromheen. Op het ja. jaar, maar het betekent gewoon ja, dat ja, we ja, inderdaad ja, een uurtje minder te slapen hebben. En als je dan nog vroeg op moet hè, voor de race van morgen in Australië. Nou, dan mag je nog een uurtje eerder op. Wow. Eigenlijk om tien over zes gaat die race beginnen. Maar dan is het tien over zeven. De nieuwe tijd. Wil je dat, uh, Albert Jan, uh, Johnny S. Yes, yes, wil de zomer gewoon overslaan. Ja. ja. Ja, meteen alweer de klok terugzetten. Nee, mooi te laat morgen. Ja, inderdaad. Ja, mag wel weer uh, de klok terugzetten, een uurtje. Dan gaat de wintertijd weer in, maar eerst de aankomende nacht, uh, de zomertijd. Om twee uur is het ineens drie uur. En het goede nieuws voor de horeca, die mag gewoon overblijven tot uh, drie uur. Dus drie uur de oude tijd, hè? Dus... Je hoeft er eh, niks uit te veranderen. Alleen daar nee, in het najaar dan ben je weer de pineut. Hè? Dan je, heb je weer een uurtje minder. Dus al moet al op nul uitkomen. Deep in the darkest hour. That's when I feel the power. That's when I nobody can me. No one can me. Why don't you? Take a load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 Life is about you dead in the end, and you can't take it with you. Don't try to take this with you. Sportief weekend hebben we toch uh, dit weekend in Zandvoort. En al die deelnemers aan de 30 van Zandvoort. die vandaag uh, de 30 kilometer gelopen hebben. en in het centrum juist aangekomen zijn. die zijn echt beren trots, uh, Albert Jan. Dat zie je op uh, alle foto's uh, op Facebook. Ja, dat blijkt ook wel op de gigantische opkomst he, voor zo'n evenement. Ja, 8000 uh, lopers ja, he, dat is niet deze mis. dag. Niet, niet normaal. Mis. Het telt er straks een beetje bij op wat er morgen allemaal nog komt. Ja, ja, ja. Mooi ja, ja. evenement in Zandvoort. Echt een pop-up evenement. Zo is het. Goed, maar het werk gaat gewoon door. Want maandag is er weer wederom een extra raadsvergadering. Ja, je komt dan. Ik bedoel, het blijft onrustig daar op het gemeentehuis. Want komende maandag is er toch nog een raadsvergadering. Als afsluiting van deze raadsperiode. Op verzoek van Gemeente Belangen Zandvoort en Ouderpartij Zandvoort Echtposter. En Sociaal Zandvoort heeft de voorzitter van de raad besloten. om het verzoek van een extra raad in, voor een extra raadsvergadering in te willigen. Fractievoorzitter van gemeente Blanker Zandvoort Astrid van der Veld is van mening dat het besluit van de Raad om het advies van het college om het project Watertorenplein te bevriezen automatisch inhoudt dat het weer uit de vriezer gehaald kan worden, zodra de ra het raadsonderzoek openbaar gemaakt zou worden. Die openbaarmaking was afgelopen vrijdag voor een week, maar be bevriezing van het proces is nog steeds niet opgeheven. Het eerste verzoek was om afgelopen dinsdag een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen de extra raadsvergadering te beleggen. Om praktische reden heeft de voorzitter dat verzoek niet gehonoreerd... maar hij moest er wel iets mee. Omdat de raad pas op 28 maart afscheid neemt... en dus tot, tot die tijd nog in functie is... heeft hij besloten om de vergadering... naar aanstaande maandag te agenderen. Het is echter de vraag op welk tijdstip de vergadering zou moeten beginnen... want normaal gesproken begint er aan, aan een raadsvergadering, een, een, gaat er een raadscommissievergadering aan vooraf. Het is echter niet verplicht... Als de Agendacommissie een vergadering voor alle fractievoorzitters besluit dat er geen commissievergadering gehouden hoeft te worden, begint de extra raad om 8 uur. Is er wel een commissie noodzakelijk? Dan gaat die vergadering aan de raad vooraf en begint de raadsvergadering op om 21 uur. En nog een signant detail: de VVD in Zandvoort komt aanstaande maandag met een motie. En dat heeft alles te maken met de landelijke intocht van Sinterklaas. Dus ik denk dat de publieke tribune nog vol zit uh, zwart van de mensen <laughs> ja van uh, de heel mese. goed so,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 En dat was de nieuwe single van uh, Rudimental en die heet uh, These Days. Ja, we gaan uh, weer een uh, lekkere wandelplaat uh, draaien. Hier is uh, Lionel Richie en Running with the Knights. Als het goed is, komt hij eraan. Ja, daar is hij. See? weekend, dit weekend in Salford met vandaag de 30 van Salford een 30 kilometer loop en dan naar morgen weer de omloop van Salford gaan we wielrennen vanaf het circuit en natuurlijk de Runners World Run. Nou voor alle deelnemers draai ik deze single van Line Witchy in Running with the Nights. Nog eentje tot aan het nieuws en weer van 3 uur heeft ook te maken met rennen hier is de single van Akda en de Munich